Vanaf vandaag zijn de beroemde stranden van Rio de Janeiro weer open. Ondanks het hoge aantal coronabesmettingen in Brazilië... heeft de stad de coronaregels versoepeld. Vandaag mag er weer worden gewandeld en gezwommen. Zonnebaden is niet toegestaan. Ook de openingstijden voor horeca worden verruimd... en particuliere scholen mogen weer open. Brazilië kent na de Verenigde Staten het hoogste aantal coronadoden. Meer dan 92.000 Brazilianen zijn overleden. Ruim 8.000 daarvan stierven in Rio de Janeiro. Annemiek van Vleuten heeft net als vorig jaar de wielerkoers Strade Bianca gewonnen. In Italië reed de Spaanse Garcia lange tijd op kop. Op 35 kilometer voor de finish was haar voorsprong op van Vleuten nog 5 minuten. Maar na een inhaalrace plaatste ze op de slotklim in Siena de beslissende aanval. De Strade Bianca is de eerste World Tour wedstrijd in bijna vijf maanden.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 Is niks voor mij. Donderdag, vrijdag, de week is voorbij. Disneyland!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 maar zwart doe mij.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 It's my yeah. Van Schiphol, daar zieten wij ons vast. Allee. Voor de Zandvoortse Radio 106.9, dit is ZFM. In Zandvoort. Zandvoort. Kent u dat ook? Dat gevoel van laat maar zitten. Ik hoor er niet meer bij.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 En je problemen die nemen ze mee je baaien in Zandvoort Broodjes en koffie gaan mee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 Uit je, je je We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Opzij Een andere keer misschien, dan blijven we maar slapen. We kennen dan als onze tekst. Maar wij nog je, zei want wij zijn laatst van later. Nou we hebben het maar maar je, je gaat je Springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, op zee, op zee, maakt wat, maakt wat, maakt wat. Wij hebben ongelooflijke haast. Op zee, op zee, op zee, want wij zijn naast te laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Blijf maar dat van slapen. Zien zal jeugd gaat je goed. We moeten verrennen, springen, vliegen, zij op zij, op zij van en zij op zal zijn. Om zij op zij op zij, of zij op zij op zij, of zij op zij op zij, op zij op zij op zij, of zij op zij op zij, of zij op zij, op zij. Maak pas, maak pas, maak pas. Wij hebben een ongeloefelijke hand. Of zij op zij op zij, want wij zijn hartsenacht, wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken vallen op Misschien. Gaat die torbenaar altijd zo snel voorbij? Ja! Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl.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 Omdat oh, ik nooit meer. Geen dag zonder radio. Zoveel. Weg naar jou. Gezelschap houdt op weg naar jou Die me steeds opnieuw Gezelschap houdt op weg naar jou Geen dag zonder radio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 Natuurlijk nog. En